Ik lees het liefst over liefde, bijvoorbeeld liefde in Den Haag Kreeg Nelly Kroes een nieuwe auto en hield niet op met haar geklaag Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar staande is hij veel te laag En bukkend vind ik het niet lekker en liggend is die bank te smal En in die gekke kofferruimte krijgen ze mij in geen geval Toen klonk er naast haar luid getoeter en aan uitgebreid hallo stapte ze over en reed stralend weg in Pepers nieuwe libido.